12 uur. Levy van Eck met het NOS-journaal. Vanaf vandaag gaan weer zware Amerikaanse sancties gelden voor Iran. De Verenigde Staten willen daarmee landen en bedrijven ervan weerhouden... om olie uit Iran te kopen of handel te drijven met het land. In 2015 werden de sancties opgeheven nadat de Iran-deal werd gesloten. Daarin belooft Iran zijn nucleaire activiteiten te beperken... in ruil voor opheffing van de economische dwangmaatregelen... Maar volgens de VS houdt Iran zich daar niet aan. Vooral de sancties op de oliehandel zullen Iran hard gaan treffen, verwachten de deskundigen. Rafael van der Vaart is per direct gestopt met voetballen. De 35-jarige middenvelder, die 109 keer uitkwam voor het Nederlands elftal... kwam tot dat besluit nadat hij onlangs opnieuw geblesseerd was geraakt bij zijn Deense club Esbjerg. Het was een moeilijk besluit, maar het is beter zo, laat hij aan de NOS weten. Van der Vaart was al bezig aan zijn laatste seizoen... maar kwam door blessures deze jaargang pas zes keer in actie voor SBRG. Om de pakkans van wegpiraten te vergroten... gaat justitie nieuwe flitsapparatuur testen. Nieuwe apparaten vallen nauwelijks op. Ze zijn verborgen in een aanhangwagen... en worden vooral ingezet bij wegwerkzaamheden. Ook komen er camera's die automobilisten moeten betrappen... die rode kruisen negeren of bellen of appen achter het stuur. Het garantiefonds voor de reisbranche, de SGR... is druk met het helpen van vakantiegangers... die hadden geboekt bij Travelbird. Dat online reisbureau vroeg afgelopen week uitstel van betaling aan. Eerst moesten de 6000 mensen worden geholpen die al op hun bestemming waren. Daarnaast werkte het garantiefonds aan het boeken van hotels... voor mensen die op het punt staan te vertrekken. Het weer vanuit het oosten breidt lage bewolking zich uit. Ook kan er wat mist ontstaan. De temperatuur ligt vannacht rond de 5 graden... De komende dag wisselen zon en wolken elkaar af. De zon met de zon erbij kan het 12 tot 15 graden worden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Through, but you gotta tell me what you wanna do When the thought of you Hit my very soul When you're lying in my bed Right next to me That's when it starts to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 Het dorp waar de meiden zijn in de dag op het strand in de zon Nou, ik ga mooi naar Zandvoort. Welkom hier in Zandvoort.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 het zweet breekt me uit, dus ik drink nog wat Elke keer als ik dat ben, overkomt me dan Dus, zet je strak voor dit circus aan de zee Want de lol telt hier voor twee Een heel klein stukje paradijs op aarde Beet bekend als Zagvoort bij 35 graden Feesten in het doork waar de meiden zijn in de dag op het strand in de zonenschijn Ik ga vandaag naar Zandvoort Welkom in zand Zandvoort Feesten in het doork waar de meiden zijn in de dag op het strand in de zonenschijn Nou, ik ga mooi naar Zandvoort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 Niet, want ik maak alles te...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 Zijn het?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 Ik ben mezelf niet op nooit geweest, om al die arme geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest, al die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 weg te sturen Ik leef niet meer voor jou Ik leef niet meer voor jou Voorbij zijn alle nachten Dat ik hier helemaal heen Op jou heb te wachten De mythen en de drogen, de dus strook die daarin in je ogen.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 Is I am Take me to love and learn des oh, yeah, yeah, yeah. Mais ça va pas mettre mais, ouais. mais comment ça le monde est typé eh? hey. Tu croisais quoi hey. qu On s'a plus jamais Je pourrais t'afficher mais c'est pas mon délire D'après les rumeurs tu m'as oh, eu dans ton lit Oh jaja Il oh, pas moyen de Je suis pas ta cadaja jeure Encore ça n'a pas d'habitude de ça Oh jaja oh, oh, pas moyen Je te fais pas la morale, tu parles sur moi, ya, yeah, aïe hey. Crach un car, ya, yeah, aé hey. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers Dans son acamourage l'ai couché Le jour où on se croise, faut pas tout faire Tu jouais le grand frère pour me salir Tu cherches des problèmes sans faire exprès Putain mais tu déconnes C'est pas comme ça qu'on fait les choses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 Je pakt akker dan, ja, ja, genre, on kat dan, baby, tu datza. Oh, ja, je ja, ja, ja, ja, non. Y'a pas mooi, ja, ouais. On kat dan, baby, tu datza. Oh, ja, pas ja, ja, ja, non. Y'a pas mooi, ja, ouais. On kat dan, baby, tu datza. Dames en on kat dan, baby, On baby. Gotcha, baby, to the top. baby. Oh, Jaja. Oh, Oh, Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her.